11 uur, Anoktheissen met het NOS-journaal. In Brussel worden op dit moment de ministers van Financiën van de Eurogroep bijgepraat over het vooroverleg over Cyprus eerder vandaag. De Cypriotische president Anastasiades sprak vanmiddag met EU-president Van Rompuy, het IMF en de Europese Centrale Bank. Daarna zouden de ministers spoedoverleg houden over de maatregelen die Cyprus zelf neemt om de noodleidende banken op het eiland te redden. Dat spoedoverleg zou om 6 uur vanavond beginnen, maar is steeds uitgesteld. Als de eurogroep vindt dat Cyprus zelf voldoende kan aantonen dat het zelf ook bijna 6 miljard euro kan meebetalen, draagt Europa 10 miljard bij. Als dat niet gebeurt gaat Cyprus vrijwel zeker failliet. De politie in Parijs is vanavond slaags geraakt met demonstranten tegen het homohuwelijk en tegen adoptie voor homostellen. Dit gebeurde toen zo'n honderd jongeren door een politieblokkade probeerden te breken om de Champs-Élysées op te komen. De politie zette traangas in. Aan de demonstratie namen zo'n 300.000 mensen deel. Veel van hen waren met bussen naar Parijs gekomen. Ze willen voorkomen dat na het Franse Lagerhuis ook de Senaat instemt met het voorstel van president Hollande om het homohuwelijk en adoptie door homo's toe te staan. Het winterweer heeft in Groot-Brittannië aan drie mensen het leven gekost. Het verkeer raakte door zware sneeuwbuien ernstig ontwricht en tienduizenden mensen zitten al dagen zonder stroom. In veel huishoudens raken de levensmiddelen op. De late winter heeft vooral het noorden van Engeland en Schotland getroffen. In Oost-Europa is Oekraïne zwaar getroffen door het winterweer. In de hoofdstad Kiev is de noodtoestand afgekondigd. Elders in Europa leiden het winterweer tot afgelasting van onder meer sportwedstrijden. In Nederland heeft het weer de afgelopen dagen weinig problemen opgeleverd. Op het station van Almelo heeft de politie vanavond een overvaller neergeschoten. Hij raakte gewond en is in een ziekenhuis opgenomen. De man overviel een ijssalon in de buurt van het station. Hij was gewapend met een mes. Toen de politie eraan kwam ging hij er vandoor. Waarom de politie het vuur op hem opende is nog onduidelijk. In verband met het onderzoek werd het treinverkeer rond Almelo stilgelegd.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 Onderweg las hij voor en signeerde hij zijn boeken. Vandaag was de laatste dag van de Boekenweek. Het thema was dit keer Gouden Tijden, zwarte bladzijden. Vorig jaar reisden 200.000 mensen met het Boekenweekgeschenk. Het weer. Vannacht is het droog en er komen brede opklaringen in het midden en noorden. Het zuiden is eerst nog bewolkt, maar ook daar komen later opklaringen voor. Morgen overdag is het redelijk zonnig en overwegend droog. En het wordt dan een graad of twee. Dit was het NOS-journaal. Na de tiendelige serie De Odyssee van Mijn Bestaan van de schrijfster en dichteres Magna Croise is thans verschenen Wie is die vrouw in de spiegel? met de unieke subtitel Bloemlezing of vrouwkrans. op voorraad bij 100 boekhandels en te bestellen via elke boekwinkel en vele websites 12,50 euro uitgeverij Elixir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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het, rond het vriespunt. Binnen zit John Jansen van Galen. Terwijl ik net dacht van die wilders hoor je ook nooit meer iets... kwam vandaag het opzienbarende nieuws dat in de peiling van Maurice de Hond... de PVV opnieuw is opgeklommen tot virtueel grootste partij van Nederland. Dat is nog eens slapend rijk worden. Zuivere crisiswinst dient dus extra belast te worden. Goedenavond bij het oog, in het oog van de storm op en om Cyprus. Daar gaan we zo meteen heen, vooral naar Brussel... waar nu over het lot van dat eiland wordt beslist. En hier in de studio overziet Volkskrant-redacteur Peter de Waard... de mogelijke gevolgen van een eventueel besluit. Hij is hier ook om ons te vertellen over een andere Europese kwestie... het verlangen naar een vrijhandelszone met Japan. Apropos, wat zijn daar eigenlijk de voordelen van? Het laatste woord gaf NRC-redacteur Gijsbert Van Es aan stervenden. En nu heeft hij die gesprekken gebundeld. Hoe het is om dood te gaan. Ik spreek met Van Es en met een nabestaande van een der geïnterviewden. Verder, 40 jaar Dark Side of the Moon. En hallo, waar blijft de lente? Maar eerst de kranten van morgen vroeg en nu het nieuws van heden. Zondag 24 maart. In Cyprus wordt gebeden tot God... Gelovigen smeken om een wijze beslissing in Brussel vannacht. Oh my god. To help all these people who went Brussel to Brussels who are there. Do something good. And forgive us for, for our sins. We believe in miracles. Is our faith to God so he will release us from all these problems that we are having now. De euroministers van Financiën gaan in Brussel met de Cypriotische regering overleggen over een reddingsplan. Voor staatssecretaris Wekers is het duidelijk. Cyprus kan van Europa 10 miljard euro aan hulp krijgen, maar de rest moet het land zelf ophoesten. Hoe ze dat doen? Tja, dat is hun probleem, vindt hij. De bal ligt nog steeds bij Cyprus. Het is uiteindelijk aan de Cyprioten eh, om te leveren. Want we hadden die vrijdagnacht uiteindelijk een akkoord met de Cypriotische regering... Maar zij hebben dat zelf niet door hun parlement weten te loodsen. Wekers hoopt dat het met een nieuw akkoord, dat wellicht vannacht wordt gesloten, wel lukt. Ik ga ervan uit dat zij nu wel weten wat uh, hun parlement wel of niet accepteert. Want zonder akkoord geen geld, geen redding. En wat dan de uiterste gevolgen zijn, durft Wekers niet te voorspellen. Dat betekent uh, faillissement van, uh, van een aantal banken. En wat het scenario daarna is, dat, uh, dat weet uh, denk ik niemand. De eerste minister van Financiën verwacht dat ze er vannacht uitkomen. Maar het wordt wel een latertje. I think dat it will be done tonight, but I think it'll be late because a lot of detail has to be worked out. Oud-president Musharraf is terug in Pakistan. Hij leefde een paar jaar in zelfverkozen ballingschap. Hij is weer in zijn vaderland. ...omdat hij op 11 mei meedoen aan de parlementsverkiezingen. Op het vliegveld werd hij enthousiast ontvangen door een kleine groep aanhangers. Musharraf heeft, nadat hij via een staatsgreep aan de macht kwam... ...veel goede dingen gedaan voor het land, vindt deze vrouw. is Pakistan, and Pakistan and we survive in very crisis niet iedereen zit echter op Musharraf te wachten. De Taliban hebben aangekondigd dat hij in zijn vaderland de hel kan verwachten. Zondag. En dan het weer, de kou, de sneeuw. Nog Zondag, even de datum maart. van vandaag. 24 maart. En op deze dag is er dus geschaatst op natuurreis in Friesland. Het betrof weliswaar een ondergelopen weiland, maar toch. De eerste keer in Friesland is gisteren gevonden, heb ik begrepen. En een dag later schaatsen we nog. Dat lijkt, lijkt me wel heel, heel uniek, hè? In het zuiden van het land lag zelfs sneeuw. In België zelfs 10 centimeter. Ik denk zo beu als iedereen. Heel erg beu. We gaan ook wel uh, af en toe skiën, uh, Maar nu is toch tijd voor de lente. Ik wil ze Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En naast me zit Marielle Hageman. Die heeft de kranten vanmorgen vroeg al doorgenomen. Daar een overzicht van samengesteld. En ze begint nu met de voorlezing daarvan. Het Nederlandse milieubeleid schiet onder het kabinet Rutte II danig tekort. Duurzaamheid wordt bemoeilijkt en niet-duurzaam gedrag wordt beloond. De Volkskrant publiceert een peiling onder wat de krant noemt: 45 toonaangevende economen. Bijna twee derde van hen is erg kritisch. Onder wie Zweden van Wijnbergen, Riek van der Ploeg en Lex Hoogduin. De economen vinden dat de Nederlandse overheid nog te veel belang heeft bij de verkoop van fossiele brandstof. Dat zou blijken uit de zeer lage energiebelasting voor grootverbruikers in de industrie. Toch ziet maar een kwart van de economen mogelijkheden om groei te koppelen aan investeringen in duurzame technologie. Sylvester Eifinger is één van hen. Hij verwijst naar Duitsland, een land dat volgens hem leidend is op dit gebied. Het fietsverkeer in de grote steden dreigt vast te lopen rond de stations. Er zijn te weinig parkeerplekken. De fiets kon daarmee wel eens aan zijn eigen succes ten onder gaan, valt te lezen in trouw. Bij de Fietsersbond klinken steeds vaker geluiden dat forensen erover denken weer de auto te pakken. De wethouders in de vier grote steden zien het probleem. Daar zijn plannen om meer fietsparkeerplekken te creëren. Amsterdam wil rond al zijn stations meer ruimte voor de fiets. Dat kost de stad met wat andere fietsvriendelijke maatregelen... in zeven jaar tijd bijna 120 miljoen euro. Maar de wethouder heeft het er graag voor over. Investeren in de fiets levert volgens hem meer op... dan in andere soorten vervoer. Voor ouders met kinderen op de basisschool of in het voortgezet onderwijs... zijn de tien-minuten-gesprekken met een leraar een terugkerend fenomeen. Wie een beginnende docent tegenover zich krijgt... kan ervan uitgaan dat hij of zij nooit eerder zo'n gesprek heeft gevoerd. Er wordt namelijk tijdens de opleiding nauwelijks op geoefend... schrijft het Nederlands Dagblad. Studenten en docenten van de PABO's en lerarenopleidingen... zijn op hun beurt ontevreden over de aandacht die wordt besteed... aan leren samenwerken met ouders. Zo is duidelijk geworden uit onderzoek. Ze vinden het wel erg belangrijk... Bovendien heeft het ministerie de betrokkenheid van ouders tot speerpunt uitgeroepen. Maar in de praktijk komt daar dus weinig van terecht. De belangstelling van gewone burgers voor de inhuldiging van Willem-Alexander is erg groot. Volgens het AD hebben duizenden Nederlanders zich inmiddels gemeld... bij allerlei bestuurders voor een plaats in de Nieuwe Kerk. Niet alleen met brieven, telefoontjes en e-mails. Maar sommigen gingen ook op een ludieke manier te werk. Ze stuurden hun complete levensverhaal op... Of maakte een filmpje. Inmiddels is de selectie van de ruim 500 gewone burgers, die naast de officiële gasten een plek in de kerk krijgen, nagenoeg afgerond. Inzenden heeft geen zin meer, zegt een woordvoerder van de Staten-Generaal met klem tegen het AD. Voor je het weet liggen er weer honderden aanmeldingen. Komend weekend gaan we eieren schilderen bij het haardvuur. De Telegraaf verwacht dat we vanwege de extreme kou... het paasweekend vooral in huiselijke kring doorbrengen. Er worden minder uitstapjes gemaakt... en de paaseieren voor de kinderen worden in de eigen tuin verstopt. De directeur van een bungalowpark zegt in de krant... dat hij bang is voor een dramatische bezetting. Zijn 73 parken zaten vorig jaar met Pasen eigen zeggen ei vol. Daar is nu absoluut geen sprake van. Ergens snapt hij het ook wel weer dat mensen niet boeken. Want bij een gevoelstemperatuur van min 15 graden... kom je echt niet in een vakantiestemming. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Take a walk down in his street now. Every one of us in our own little world. Looking for a heart with me to beat now.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 Song, a loving memory Simply red, met Home. En nog altijd is Cyprus niet uit de problemen. Er is... Uh, morgenavond moet er een akkoord liggen. En er is uh, vandaag en vanavond in Brussel wel veel gepraat... maar tot op heden, voor zover wij weten, nog niets uh, bereikt. In Brussel is correspondent Tijn Sade, Goedenavond. Goedenavond. We, we vernamen hier dat het, het, het echte overleg van de ministers... tot drie keer toe al is uitgesteld. Wat betekent dat? Ja, en het is eigenlijk uh, nog altijd niet begonnen. Ze zijn net wel weer aan tafel gegaan na een uh, korte pauze. Maar ja, dat zou dan weer een voorbereidend gesprek zijn... op het echte plenaire werk, zeg maar. Nou, het is allemaal vanmiddag al begonnen. Uh, de president van Cyprus is hier eerder naartoe gekomen dan die ministers. Hij ging eerst even praten met raadspresident Van Rompuy... en met de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso. Daarna verdween de Cypriot achter de schermen... met IMF-voorzitter Christine Lagarde... en uh, de directeur van de Europese centrale bank. Nou, dat zijn hele felle gesprekken geweest, er schijnt, want de president van Cyprus, Anastasiades, zou in dat gesprek met Lagarde van het IMF mm -hmm. hebben gezegd, mevrouw Lagarde, u dwingt mij eigenlijk tot aftreden. Nou, en zo moet je het ongeveer zien. Achter de schermen wordt in dat voorbereidende werk heel veel al gedaan. Maar ja, het is allemaal voor ons nog gissen, veel geruchten. Men hoopt dus dat als ze echt aan tafel gaan dat het dan een hamerstuk wordt. Maar daar ziet het nu toch echt nog altijd niet naar uit. Ja, uh, je ziet allerlei ministers die hier om zes uur al waren... die zitten zich eigenlijk te vervelen. Die hebben zich teruggetrokken op hun werkkamers... Uh, laten mensen pizza's halen. Want het restaurant hier is gesloten. En zo oh. uh, vergaat het ons journalisten eigenlijk ook. Ja. Wij zitten ook aan de pizza en wachten. Maar met andere woorden, ik, ik maak uit, jou, uit jouw verhaal op... dat als dat voor dat overleg eenmaal echt begint dat we er dan ook kunnen, op kunnen vertrouwen dat dat betekent dat ze er wel uitkomen. Ja, dat moet wel. Ik denk niet dat ze, uh, zeker ook Dijsselbloem... Die die, uh, uh, die die vergadering van euroministers voor uh, voorzit dat hij zich het uh, niet meer kan veroorloven om aan tafel zo meteen te gaan... en te zeggen, jongens, nu gaan we het doen. En dat het dan weer een enorm gesteggel wordt. Men wil in die voorbereidende gesprekken het eigenlijk allemaal al glad strijken. Nou ja, waar moeten ze overeenstemming over bereiken? Ja. Uh, echt een heel ingewikkeld verhaal. Uh, wil je het weten? Ja, natuurlijk. Ja, ja, maar het is uh, eerst een heel technische discussie. Dat gaat over hoe Cyprus, uh, twee grote banken gaat opsplitsen, herstructureren. Wat gaat dat dan opleveren? Daar wordt nu heel zwaar over onderhandeld. En dan uh, is er een, veel politiek precair, uh, een heel politiek precair punt. Uh, vorige week al is gezegd uh, 10 miljard, uh, dat is het bedrag wat de Europese geldschieters bereid zijn om te lenen. Ja. Uh, landen als Duitsland, uh, Duitsland en Nederland vooral, die houden daar aan. 10 miljard dat is echt het plafond. Maar ja, er wordt wordt hier nu al gesproken over, ja, dat is gewoon te weinig. Dus het zou best kunnen dat de landen als Duitsland en Nederland... daarop terug moeten komen. Allemaal nog onzeker. En dan heb je het over de miljarden... die Cyprus zelf natuurlijk op tafel moet leggen. Dat moesten ze dan halen, zo'n 6 miljard... Ja. door de spaarders eenmalig te laten bijdragen. nou Dat worden dan alleen de grote spaarders met meer dan een ton. Hoeveel dat wordt, ook dat allemaal nog onbekend. Blijf even bij ons, dan gaan wij inmiddels door naar... Cyprus naar correspondent Conny Kees. Goedenavond, Conny. Goedenavond. Hoe, hoe is de stemming op Cyprus? Verkeert men in gespannen afwachting? Ja, zeker wel. En er is hier natuurlijk ook frustratie, er is ongerustheid. Mensen voelen zich ja, een beetje in de steek gelaten en zijn bang... Bijvoorbeeld of ze nog wel bij hun geld zullen kunnen komen. Uh, ik kwam vandaag bijvoorbeeld een aantal Cyprioten tegen bij de ATM van Bank, de tweede bank hier. En die konden niet meer dan 100 euro opnemen, terwijl het eerder nog uh, 260 was. En een vrouw zei eigenlijk bijna wanhopig tegen mij van hoe moeten we hier uh, van leven. Nou, uh, verder is het hier in uh, Nicosia op straat heel rustig. Uh, mensen zijn thuis naar de televisie aan het kijken. Televisiesessies zijn allemaal live uit. En verder in het uh, presidentiële paleis hebben zich uh, ja, kabinetsleden en leiders van de politieke partijen verzameld die op de hoogte worden gehouden van uh, de ontwikkelingen ja. in Brussel. En die wachten dus ook. Ja, ja, want uh, bij, de, bij, bij het vorige akkoord heeft, dat, uh, heeft het Cypriotisch parlement een mag ik wel zeggen, verwoestende hoofdrol gespeeld. Is het parlement nu uh, vannacht of morgen ook nog aan zet? Nou ja, ze, ze worden in ieder geval de, de leiders van, van de politieke partijen en, en, en parlementsleden worden dus op de hoogte gehouden. Ja, het is een beetje onduidelijk hoe, hoe dat zit met het parlement. Ik hoor aan de ene kant van, ja, eigenlijk hoeft het parlement hier niet meer over te beslissen. Maar uh, ze zullen toch wel bij elkaar komen om dan de formeel nog even over te stemmen. Uh, nou ja, en alles hangt natuurlijk af van wat er uit de, de eurogroep komt. Ja, hier bij mij in de studio zit uh, economieredacteur van de Volkskrant Peter de Waard. Goedenavond. Goedenavond. Gaat Cyprus nou uh, failliet als er na vannacht geen plan ligt? Ja, dan gaat Cyprus failliet. Uh, zeker op dinsdag. En dat betekent dat ook Cyprus uit de euro moet. Dan zullen ze met het IMF moeten overleggen over een invoering van een eigen nieuwe munt. Ja. Dus heeft Europa eigenlijk wel een keuze? Of moet... Cyprus sowieso gered worden? Ja, eigenlijk moet Cyprus sowieso gered worden. Zeker met het uitzicht op het besmettingsgevaar. En ja, de crisis, Cypriotische crisis is eigenlijk een uitvloeisel nog van de Griekse crisis. Dus de Cypriotische banken zijn zo vriendelijk geweest... toen extra Griekse staatsobligaties het hebben gekocht. En daar hebben ze uiteindelijk driekwart kwart op moeten afschrijven... door de Europese herstructureringsplan van Griekenland. Dus dan worden, zouden ze nu de dupe worden van het feit dat zij nog getracht hebben Griekenland te redden. Ja. Dat zou natuurlijk ja, toch wel een beetje bizar zijn. En de andere kant, kan je het laten zitten op 5 miljard... terwijl je al 500 miljard in de redding van de euro 500 hebt gestopt. Ja, ja dat is inmiddels ja. is het zo opgelopen met reddingsplannen... en ook wat de ECB, de Europese Centrale Bank... heeft gedaan om uh, ja, de staatsobligaties van Spanje en Italië op te kopen. Ja. En het grote verschil wat mij als leek treft... is dat bij Griekenland steeds maar geroepen werd... dat het land natuurlijk niet uit de eurozone niet uit de euro komt, terwijl dat bij Cyprus nu een reële optie lijkt. Ja, ik denk dat uh, met name Duitsland, ja, de verkiezingen komen eraan... wil laten zien dat ze nog veel harder kunnen zijn dan ze bij Griekenland waren. Dat is het enige reden om dat uh, te doen. Het is puur een politiek spel. Want de, C de Griekse economie is 2% van de Europese Unie. Dat stelt ook niet zoveel voor. Ja, en de Cypriotische is maar 0,5% of zo van de Europese Unie. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja, Waarom houden de ministers eigenlijk uh, tot op heden de poot zo stijf? Willen ze een signaal afgeven aan, aan ja, andere landen? Ze willen zeker een signaal afgeven aan Italië en aan Spanje, de twee grote landen natuurlijk in het zuiden van Europa. Want ja, daar stokt het hervormingsproces op dit moment ook een beetje. In Spanje is de regering gewikkeld in een corruptieschandaal... en Italië heeft zoals dus bekend geen regering. Dus daar gebeurt ook niks. En ze willen duidelijk die landen te kennengeven... van jullie moeten wel aan de slag, want anders gaat het echt fout. Ja, maar het is een, een aantal landen dus moeilijk te verkopen. Electoraal, zo'n grote steun voor Cyprus... dat blijkt overal uit de, uit de peilingen. Ja, het is natuurlijk al het vierde land hè, wat natuurlijk aanklopt. En ja, inmiddels wordt iedereen er wel een beetje moe van. We zijn nu drie, vier jaar verder. En het schiet maar niet op en het gaat maar niet beter. En er is eigenlijk geen uitzicht uh, dat, het, uh, dat er de einde komt aan deze eurocrisis. Het blijft maar voortmodderen zonder dat landen... ja, eigenlijk gedwongen kunnen worden door Brussel... hun economie ja. structureel aan te passen. Dus de, een echt Echte oplossing komt er maar niet. Ja. Het is altijd maar weer, uh, ja, toch uh, met labwerk. En nou, nou moeten Russische spaarders op Cyprus gaan uh, betalen. Ja. En Rusland dreigt daarom met strafmaatregelen. Denk je dat de Eurogroep daar rekening mee houdt? Nou, dat ze moeten krijgen? wel de consequenties natuurlijk uh, in ogenschouw nemen hierbij... wat ze vannacht besluiten. Want ja, op een gegeven moment... als alle Russen natuurlijk hun geld weer gaan weghalen bij Cypriotische banken... komt er weer een probleem. Dus ja, daar uh, zullen ze rekening mee moeten houden. Ja. Ja, en het, uh, ook wat natuurlijk uh, ja, andere maatregelen die de Russen kunnen nemen... daar zullen ze zeker rekening mee houden, moeten houden. Ja, en de positie van de Europese Centrale... Bank. Ja, nou ja, die is natuurlijk die is vrij leidelijk in dit opzicht. Die is natuurlijk alleen eigenlijk, die, ja, die kan natuurlijk uh, op een gegeven moment. Zul ze liquiditeiten kunnen verstrekken aan Cyprus. als de Europese ministers besluiten om Cyprus te redden. Maar zij komen pas in het tweede plan, komen ze te, ter sprake. Ja, tijdens Sade uh, in Brussel. Enig idee hoe dit daar nu verder gaat lopen? Hoor je al, uh, hoor je al, al nieuwswaardige feiten in de roemruchte wandelgangen? Ik moet je teleurstellen, maar ja, men zit nog steeds aan tafel. Dat is in ieder geval het enige uh, ja, goede teken, zou je kunnen zeggen. Men praat. Uh, maar ja, je moet toch, als je een tussenbalansje op wil maken... Uh, Peter zegt het eigenlijk ook al, maar het is natuurlijk een hard gelach... Hè, voor beide kampen, uh, zowel voor de Europese geldschieters uh, als voor Cyprus. Want ja, een week na dat eerste akkoord hè, over een uh, reddingsplan vorig weekend... Uh, zijn we nu dus een week verder en is het vertrouwen in het optreden... van de euroministers uh, flink geschaad en is... Ondertussen ook de economische schade op uh, Cyprus enorm toegenomen. Nou, ik zou zeggen vannacht, uh, wellicht moeilijk, uh, dus om uh, tot die tijd om nog te proberen die schade te beperken. Oké, okay. we komen bij je terug straks om te horen of er nog uh, nieuws is, misschien. Uh, dank je wel en dank ook Connie Kees, correspondent in Cyprus en, en Peter de Waard blijft SPP nog even zitten voor het volgende onderwerp: een vrijhandelsverdrag tussen Japan en Europa. You're not asleep Silence only sticks around Till someone in the room decides All Emily Sandé, een Schotse singer-songwriter... stond vanavond nog in Paradiso te Amsterdam. En Europa en Japan zouden morgen praten over een vrijhandelszone... maar die afspraak is vanwege de tijdrovende problemen op Cyprus verzet. Is dat... Uh, Peter de Waard, nogmaals, economie-redacteur bij de Volkskrant. Is het jammer dat het gesprek niet doorgaat? Ja, dat is zeker jammer natuurlijk. Want het is, kan heel belangrijk zijn voor de economie... dat er een vrijhandelsakkoord uh, komt. Nou is het op een paar dagen is niet zo erg... want het is een heel langjarig proces. Het zal twee of drie jaar zeker in beslag gaan nemen. Dus dan kan je wel een beetje missen. Maar goed, je moet het niet uh, uitstel, moet niet uh, afstel worden. Dan, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En er is nu eigenlijk een doorbraak in heel veel landen... zowel de EU als Japan, als de Verenigde Staten, zien het nut in van deze akkoorden. Leg eens uit, wat is eigenlijk een vrijhandelszone? Nou, een vrijhandelszone is dat er geen importbarrières... invoerbaar of handelsbarrières zijn tussen landen. Dus geen, en dat betreft zowel uh, invoer, uh, financiële barrières... dus een invoerheffing op een bepaald product, hè, bijvoorbeeld op landbouwproducten. Als Europa zuivel wil exporteren naar de Verenigde Staten... dan moeten ze de zuivelproducenten 20% belasting betalen. Ja. Maar dat kan ook hele immateriële dingen zijn. Bijvoorbeeld een hele strikte kwaliteitscontrole. Japan weert bijvoorbeeld uh, pingpong com dus mm. omdat ze dan niet aan de kwaliteit van ja. de Japanners voldoen. Want die uh, moeten eerst allemaal weer getest worden in Japan. Ja, en zo wordt het onmogelijk natuurlijk voor Europese exporteurs... of Aziatische exporteurs of Amerikaanse exporteurs... om pingpongballen naar Japan te verkopen. Ja. Dus dat voor dingen kunnen het ook zijn. Het kunnen kwaliteitscontroles zijn. Het kan ook bijvoorbeeld zoals Amerika, die heeft bepaald... dat binnenlandse vluchten alleen mogen worden uitgevoerd... door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dus dat is voor de Europese, voor de KLM, lastig. Want je komt aan in New York... en dan zou je misschien meteen mensen kunnen doorvliegen... Atlanta, maar dat mag niet. Nee, Het slopen van barrières, daar gaat het om. En waarom willen Japan en Europa zo'n verdrag? Nou, ze denken allebei dat ze de economie daarmee kunnen stimuleren. Er zijn berekeningen gemaakt, daarin wordt gesteld... dat het ongeveer 2 à 3 procent extra groei kan opleveren. En een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten... dat zou zelfs 5 tot 6 procent groei kunnen opleveren. En je weet op dit moment krimpt de economie met een half... 2%, een half tot 1 procent per jaar. Dus als je ineens 4, 5 procent groei kan bewerkstelligen, ja, dat is natuurlijk verschitterend. Ja. En voor welke sectoren aan onze kant is Japan eh, interessant? En omgekeerd welke Japanse sectoren kunnen van ons profiteren? Nou, voor ons is bijvoorbeeld uh, interessant voor Europa, uh, voor Nederland denk ik met name voor de zuivel. Dus de Japanse markt is natuurlijk oh. erg gesloten voor bijvoorbeeld zuivelproducten. Daar zijn wij heel goed in. Uh, ook bloemen, vaak is Japan nog. Daar hebben ze strikte kwaliteitseisen op het gebied van bloemen. Voor elektronica, Philips, die, heeft dat ja. natuurlijk al, die klaagt eigenlijk al 30 jaar natuurlijk over alle uh, invoerbarrières van Japan. Maar veel van de Japanse infobarrières zijn ook heel psychologisch. Dat is vaak heel moeilijk te doorgronden. Veel Japanse autofabrikanten nemen onderdelen van Japanse toeleveranciers. Terwijl Amerikaanse toeleveranciers goedkoper zijn. Ja. Maar men wil toch niet de Japanse toeleveranciers tegen zich en, in het harnas jagen. En wat kan Japan bij ons kwijt in Europa? Nou, ik denk natuurlijk, ja, toch uh, allerlei dingen. Elektronica-producten, uh, uh, computers, uh, dat soort uh, spullen. Wat ze nu ook. En vooral machines natuurlijk. Daar is ja. Japan heel goed in. Maar als het een manier is om te groeien, waarom begint de Europese Unie dit dan nou pas aan? Ja, dat is heel erg moeilijk. Uh, dat is een heel lang verhaal, maar eigenlijk in 2001 is zijn de zog zogenoemde Doha-ronde opgestart. En toen was afgesproken dat er wereldwijd een liberalisering van de handel zou komen. Maar deze onderhandelingen ja, stagneren al meer dan tien jaar. Daar is helemaal niks van terechtgekomen. En dat komt omdat je met 200 landen om één tafel zit. Ja. Nou, dat wordt een Babylonische nee. spraakverwarring. En ieder land heeft zo zijn eigen Frankrijk over landbouw, Brazilië over bananen, en dat gaat maar zo door. Ja goed, en dan kom je er eigenlijk helemaal niet meer uit. Maar nu het belangrijkste is dat Europa aan Brussel delegeert... Frankrijk, Engeland, Duitsland, dat die voor hun kan onderhandelen. En dan zitten er maar twee uh, partijen, partijen aan, aan tafel. Van. Ja, dat is. Uh, ja, nou willen de Europa. Je zei het al, Europa en de Verenigde Staten willen ook een, een dergelijke vrijhandelszone. En ook begrijp ik Japan en de landen rond de Stille Oceaan. Vanwaar deze hozen in streven naar vrijhandelszones? Dat heeft enerzijds te maken met de crisis. En anderzijds ook met de opkomende economieën. Kijk, Europa is een, relatief gezien een kleine markt. Met 300 miljoen, dat lijkt voor ons natuurlijk heel veel. Maar vergeleken tot de markten van China en India, die heel snel groeien. Is natuurlijk 300 miljoen niet zoveel. Dus als je daar Amerika en je voegt ook daar natuurlijk uh, nog uh, Japan aan toe, dan kom je op een, uh, ja, een economie van uh, 1 miljard. Net zoveel ja, mensen ja. als er in China leven. Of in uh, India zelfs nog iets minder. Maar goed, dan benader je ze. Ja, en is het slopen van handelsbarrières eigenlijk de enige manier om tegenwicht te bieden aan de opkomst van India en China? Nou ja, je kan natuurlijk op het gebied van kenniseconomie hebben we ook wat geprobeerd. Hè? Europa zou de innovatie, meest leiding Ja, ja. De innovatie ja. zou het in, uh, in 2000 is bijvoorbeeld de hele agenda agenda uh, is toen gelanceerd. En binnen tien jaar zouden wij de meest... Ja, grootste kenniseconomie van de wereld zijn. Daar is nou, helemaal dus niets van, een van heel terecht gekomen. Platform. platform in Nederland. Hè? Met ja, met een heel en platform. De... Ja, en daar is helemaal niets van terecht gekomen. Oh. Dus ja, nu zitten we toch op dat gebied. Hebben we ook een achterstand vaak op China en India? Ja. Zijn er eigenlijk ook bedrijfstakken aan beide kanten... in Japan en Europa die er dupe van kunnen worden? Ja, zeker natuurlijk. Want uh, ja, ze raken hun bescherming kwijt. In uh, Europa, met name de landbouw voor de Franse boeren... en met name ook in, uh, in Zuid-Europa, ook van Italië en Spanje... die op dit moment eigenlijk geen tegenvallers kunnen gebruiken... kan dat uh, toch grote gevolgen hebben. De Europese auto-industrie kan eronder lijden. Uh, dat de Amerikanen meer... toe uh, en bijvoorbeeld ook Airbus hè, natuurlijk als Boeing... hier alles net zo concurrerend kan verkopen ja. als Airbus dan zou natuurlijk... die wordt ook een beetje beschermd door de Europeanen. Ja. ja die, dus het, die, je zei, eh, eigenlijk zijn we, willen we van de hele wereld een, een vrijhandelszone maken. En dat is ook wel logisch als groei het resultaat is... van het slopen van die barrières. Maar dat gaat nog moeizaam. Dat gaat nog heel moeizaam. En ja goed, en bijvoorbeeld landen als China en India, die moeten dan concessies doen. Maar die, hebben, die zeggen natuurlijk, en dat is nog dat een terecht punt van ze. Ja, onze burgers zijn nog tien keer zo arm als jullie burgers. Dus moeten onze burgers ja. nu al concessies doen. Ja. Dus die willen eerst een inhaalslag maken voordat ze akkoord gaan met allerlei, uh, ja, voor beperkingen. Bijvoorbeeld de Indiase boeren kunnen natuurlijk absoluut niet concurreren met moderne boeren nee. in, de, in de Wieringermeerpolder. Dat is onmogelijk. Nee. Die top gaat nou niet door van Europa en Japan. Komt die vrijhandelszone er uiteindelijk wel, denk je? Nou ja, dat hangt natuurlijk ook een beetje af natuurlijk, hoe de economie zich ontwikkelt. Ik denk als, het, als de crisis blijft voortduren, dat de, ja, de regeringen toch onder grote druk zijn om het te realiseren. En dat er, ja, er zullen concessies moeten gedaan worden. Bijvoorbeeld, Europa zal misschien hormonenvlees moeten toelaten uit de VS. Ja, en dat, is, dat ligt moeilijk. Ja, dankjewel Peter de Waard, eh, economiereducteur van de Volkskrant, voor deze glasheldere toelichting op het streven naar een. Vrijhandelszone tussen Europa en Japan. Het, f, het is vandaag 40 jaar geleden. dat Dark Side of the Moon uitkwam. van de Britse band Pink Floyd. Een van de best verkochte platen aller tijden. die maar liefst 14 jaar onafgebroken in de Amerikaanse top 100 stond. Peter Chatelain, goedenavond. Goedenavond. Wat maakt het album zo bijzonder? Heel veel. Heel veel. Maar vooral het, zeg maar. het continu actueel zijn van de inhoud waar het om gaat, is eigenlijk een heel sterk punt wat, uh, wat dit Albuin met zich meebrengt, volgens mij. Leg het eens uit dan. Um, nou, eigenlijk mooi refereren aan het voorgaande gesprek. Als je kijkt naar, uh, ik heb even meegeluisterd naar uh, de hele wereldeconomie en alles wat daarmee gebeurt. En alle haast en alle rush en alle stress. En uh, geld um, um, zijn dingen die, die in de tijd dat dit album geschreven werd... periode, de 72 tot 73 zeg maar, uh, al actueel waren. Maar nu nog veel meer het geval zijn. En de gekte die er soms met zich meebrengt... de een beetje toch wel graaiemaatschappij waarin we leven. Ja, het um, ja, ja, zijn, zijn dingen die, die beschreven worden in het album. Mm. Toen al en nu ja. eigenlijk heel erg waar zijn. Is het ook muzikaal een bijzondere plaat van Pink Floyd? Ja, absoluut, absoluut. Het is iets uh, wat je vanaf het moment dat je hem aanzet... pakt hij je beet en neemt hij je mee. Uh, en, en, en, en ja, melodisch gezien is het een geweldig album... wat, uh, wat triggert om inderdaad heel veel te draaien. Is en... het een markant punt in hun ontwikkeling? Ja, absoluut. Ja. Te weten, Henga. ik zag het altijd als een psychedelische uh, band. Klopt, en eigenlijk is dit album ook... De doorbraak geworden voor Pink Floyd. Uh, ze kwamen eigenlijk uit de undergrounds. Vervolgens kwam dit album, uh, gingen ze schrijven. En toen dit eenmaal werd gelanceerd... Toen werd Pink Floyd uit de underground gehaald en kwam toen uh, groot uh, op. Ja. Uh, grote concerten, uh, stadiumconcerten enzovoort en het was hun doorbraak. Ja, u, we, u, we vragen u dit, want u bent oprichter en zanger van Pink Project. Dat is een Nederlandse tribute band die Pink Floyd nummers speelt. De grote hit van, die, van het album Dark Side of the Moon is Money. Is dat ook het beste nummer? Dat is, dat is discutabel, voor mij niet, maar voor heel veel mensen wel. En, uh, inhoudelijk gezien niet, denk ik. Um, maar dat is natuurlijk een persoonlijk ding, dat, ja. dat zonder meer. Maar er staan mooie nummers volgens mij. Dus. Welk nummer gaan we nu horen van dat album? Wat we nu gaan horen is Brain Damage. Dankjewel Peter Chatelain. Brain Met Damage, Pink Floyd. Ja. is in the hall The lunatics are in my hall The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more I see you on the dark side of the moon <sighs> The lunatic is in my head <laughs> The lunatic is in my head You raise the blade You make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door, throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Brain Damage van Pink Floyd. Vandaag 40 jaar. Vandaag ook werd het laatste woord gepresenteerd. De kunst van leven met de dood. Tientallen interviews van NRC Handelsblad-redacteur Gijsbert van Es... met mensen die weten dat ze spoedig komen te overlijden. Welkom, Gijsbert van Es. Maar met je welnemen begin ik met Mirjam Sprangers... de vrouw van een geïnterviewde, Theo Jonkergouw... bij leven consulent en directeur van onder meer de VARA... Welkom. Uw man hoorde bij een onderzoek dat hij een agressieve vorm van uh, kanker had... en hoogstens nog enkele maanden te leven had. En hij zegt in het interview... er was bij mij sprake van onmiddellijke acceptatie. Hebt u dat ook zo ervaren? Bij hem wel, bij mijzelf niet. Nee, dat wou ik weten. Want ik... Nee, dat was, uh, hij heeft ook meteen diezelfde dag al uh, gemaild naar onze naaste... om te vertellen van zijn ziekte... En bij mij heeft het weken gekost om uh, ja, uit de paniek te komen. Ja. En de angst. Maar bij hem nooit iets van paniek gezien? Nee. Of nee. opstandigheid? Nooit. Geen moment. Of woede? Hebben beiden niet gekend. Angst? Woede. Angst ik wel, maar wel ongelooflijk veel verdriet. Ja. En ook voor hem was het moeilijkste om uh, mij los te laten... Niet zozeer het sterven op zich of het doodgaan... maar ja, degene die het liefste hebt, om die na te laten. Ja, maar bij hem, die aanvaarding, het klinkt haast ongelooflijk. Het klinkt mij ongelooflijk in de oren, laat ik het zo zeggen. Maar je weet, je, je kan niks voorspellen. Nee. Je, je, je, je, misschien zou het, zou het u ook overkomen. Dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar het paste bij hem. Hij, hij was heel goed in het aanvaarden van het onvermijdelijke. paste zich ook makkelijk aan. En ging geen energie steken in dingen die te, niet te veranderen zijn. Nee. Hij zegt, eh, kanker hebben doe je samen, dat wordt wel vaker gezegd. Eh, hebt u dat ook zo ervaren? Heel erg, ja. heel erg. Uh, ik had het uh, geluk dat ik van mijn werk vrijgesteld werd van activiteiten die mij bonden aan de werkplek. Dus de elf maanden die hij nog geleefd heeft na de diagnose, heb ik met hem thuis voornamelijk geleefd. Ja. Dus samen, uh, dat alles, en het is hard werken, keihard werken. Ja. Maar hij vertelt ook dat het zo geregeld was... dat u samen in het hospice kon verblijven. Is dat ook gebeurd? <laughs> dat is uiteindelijk gebeurd. Hij heeft uh, negen dagen in het hospice is hij verbleven. Daar is hij gestorven. Daar was ik niet bij, want we hadden toen nog het romantische idee... dat we gewoon daardoor zouden leven zoals we gewend waren. Maar hij was toen al zo ziek ja, en ja. zo van de wereld... dat hij vooral rust wilde. Ja. Ik, ik citeer even. Mirjam en ik huilen veel samen, maar we genieten ook van prachtige momenten. Wat, wat geeft... Achteraf, wat weegt achteraf het zwaarst? De prachtige momenten. Ja? Het, is, het is het gelijktijdig ervaren van verdriet en geluk. Dus we hebben heel geluk. Ons intens geluk gevoeld. En het is ja? zo vreemd voor mensen die dat niet ja, hebben dat ervaren. Dat is inderdaad uh, verbijsterend haast. Het, dat, dat gaat samen naast intens verdriet. Misschien dat in het, in het licht van de dood dat alles ook intenser wordt. Dus ja. ook het verdriet en ook het geluk. Hij citeert u zelf in het interview, wat u, wat u zegt, of toen zei... straks alleen zijn is niet aanlokkelijk... maar zonder jou zijn is onverdraaglijk. Is dat uitgekomen? Dat is niet uitgekomen. Nee? Dat was, ik, hij, hij was 17 jaar ouder dan ik. En ik heb mijn hele leven met hem ben ik bang geweest voor zijn dood. Ja. Stomste wat je kunt doen, achteraf. Want wat mij nu helpt, zijn de prachtige momenten... de levensvolle momenten. En niet dat ik bang was... Mm -hmm. En wat ik, wat ik heel graag wil vertellen is dat... als je je voorstelt, en ik stel me voor dat u dat nu ook denkt... van jeetje, als je je liefste moet verliezen, dan is er niks. En dat is onvoorstelbaar, Zeker. inderdaad onverdraaglijk. Ja. Maar hij is er wel. Hij is natuurlijk niet van vlees en bloed. Die mens is dood. Maar hij zit in mij. Hij heeft mij mee gevormd, zoals ik hem gevormd heb. Ja. En zijn liefde zit in mij. Hij is, ik, hij is een onderdeel van mij. En dat is... Uh, dat draag ik altijd bij. Ja. Maar dat is ook zijn liefde. En die koester ik. En dat, dat is heerlijk. Aan het eind van het gesprek vertelt Theo. dat uh, jullie elkaar nog een cadeau willen geven. Een rugzakje met inhoud. Is dat ook gebeurd? We hebben, dat staat ook bij een liefdesbrief. We hebben liefdesbrieven geschreven. Um, wat Theo uh, heeft gedaan. en wat we toen niet wisten. is iets heel prachtigs. En hij heeft um, hele mooie teksten gemaakt. columns. over zijn leven. Had dat tot dan toe niet gedaan. Hij schreef wel professioneel, maar niet persoonlijk. Die zijn gebundeld uiteindelijk in uh, twee boekjes. Later, postuum, ook met zijn medeweten. En hij had ontzettend veel plezier aan het schrijven van die columns. Ik had ontzettend veel plezier aan het lezen ervan. En dat zijn nog steeds prachtige uh, ja. nalatenschap uh, die mij enorm helpen. Ik, ik begreep dat er deze dagen ook nog een postuum boek van hem uitkomt. Dat klopt. Hij, heeft, uh, hij had een concept gereed van een boek over zijn vakgebied. Dat ging over tweehoofdig leiderschap in non-profit-organisaties. Het heet Twee kapiteins op een schip. Het gaat over het samenspel tussen de voorzitter... en de directeur van een organisatie. Dat concept had hij gereed. had al een afspraak met Van Gorkum Uitgevers. Toen hij die diagnose kreeg, heeft hij alles uit zijn handen laten ja. vallen. Later weer opgepikt en we hebben afgesproken... dat ik samen met Peter Tak oud-docent en een collega van hem... het boek publicabel zou maken. We hebben ook afgesproken wat we zouden doen. Wat er nog nodig was. Dat hebben we gedaan. En dat boek komt nu 28 maart, aanstaande donderdag, uit. Oh, ja. En dat overhandigen we aan een aansprekende voorzitter. In dit geval Gerdy Verbeet. Mm -hmm, ja. en aan Een aansprekende uh, directeur. En dat is de huidige voorzitter van Natuurmonumenten... Mark van Tweelen. Ja. Is dat belangrijk voor u, zo'n moment? Ja. Dat is heel belangrijk. Het is fantastisch voor een weduwe om nog uh, boeken te mogen maken. Ja. En het de gedachtegoed van je, van je man door te geven aan, aan, aan anderen. Het is een prachtige manier om, om met zijn nalatenschap uh, ja, om te gaan. Gijsbert van S, uh, kostte het moeite om, om Theo Jonkegauw en anderen over te halen voor een gesprek over een naderende dood? Nee? Dat, nee, dat kostte niet altijd moeite. Dat kostte, soms, dat kostte soms moeite iemand te vinden. Maar soms had ik ook momenten waarop ik vijf kandidaten had. En dan was het weer moeilijk om de juiste volgorde te bepalen. Want vaak waren mensen ontzettend ziek. En dan moest ik eigenlijk weer een raar gesprek voeren... over ja, hoe ziek bent u? Um, dus het was soms hollen, soms stilstaan. Ja. Maar waarom denk je dat mensen dat willen? Een publiek interview over hun eigen... Een belangrijke reden is, het, het verschilt enorm, maar wat ik vaak tegengekomen ben was het nalaten van een klein monumentje. Het stukje in de krant dat nog voortleeft, dat, ja. dat ze aan hun nabestaanden wilden nalaten. Ja. Was, was Theo's acceptatie, daar hadden we het net over, was dat uh, van zijn naderende dood, was dat exemplarisch? Uh, ja, voor de mensen die ik gesproken heb was dat... Uh kwam dat vaak voor. Maar dat, dat, je krijgt natuurlijk vanzelf een natuurlijke selectie... omdat mensen die dat niet accepteren... die, uh, die daarmee in gevecht zijn... Die, uh, die kreeg ik minder makkelijk te spreken. Ik ja, heb al een aantal dat... mensen gesproken... maar het zijn vooral de mensen die, uh, die, die de, dood, de naderende dood wel accepteerden. Ja. Um, ik las geloof ik één interview met een vrouw in uh, Riet... die echt uh, kwaad was en ja. zich door God belazerd voelde. Ja. En ik dacht, ja dat is heel herkenbaar, maar waarschijnlijk ja. dat soort mensen. Ik heb ook een man uh, van negentig gesproken. Dan zou je denken, ben je negentig? Uh, woedend. Woedend dat hij doodging. Ja. En, ja. Maar wat overweegt inderdaad is aanvaarding en een zekere sereniteit. Ja. Begrijpt u dat, mevrouw Sprangers? Zeker. Dat was bij Theo ja. zo, maar dat ziet u wel meer om u heen, of niet? Nou, dat zie ik een beetje ver gaan. Um, dat kan ik niet zo zeggen. Nee, het, nee, nee ook, ook niet. Nee, beslist ook um, dat dat veel meer moeite is. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. Wat heb je geleerd van deze rondgang? Um, en, ja, oe, dat is wel een moeilijke vraag. Wat ik geleerd heb, is ten eerste dat, uh, dat het ontzettend helend werkt... als ik dat woord mag gebruiken, om wel over de dood te kunnen praten... Het is een onderwerp dat ik nou niet heel dicht bij me had. Wel uit eigen nee. ervaring, maar niet als persoon. Ik uh, dacht, daar ben ik nog lang niet aan toe en zo. En het is ook eng en het is een zwart gat. Um, maar dat in, als je uh, daarin komt, in dat zwarte gat... blijkt het geen zwart gat te zijn. Dan is het een, een terrein waar je... Nou, maar Mirjam heeft daar zojuist prachtige illustraties van gegeven. Daar, daar gebeuren ook hele mooie dingen. Prachtige contacten. Uh, mensen kunnen intens genieten van... Ik heb, ik heb een vrouw gesproken die, die heel erg ziek was. en in een hangmat in haar tuin ging liggen s morgens En dan met de vogels ontwaakte. En ze konden er zo prachtig over vertellen. Het, ja. het, en ze zei: Ik heb dat eigenlijk mijn hele leven lang. zullen die vogels wel gezongen hebben. Ik heb er nooit naar geluisterd en nu wel. Ja. Dat, ja, dat is prachtig om, om, om dat te horen. Ja. Je hebt ook enkele naasten gesproken. die eigenlijk over uh, de stervende ja. spreken. Dat is ja. natuurlijk precair, want die spreken eigenlijk namens. Ja. Iemand anders. Ja, zeker. Dat is precair. Ik heb ook een vrouw gesproken die uh, sprak over haar vader die Alzheimer had. En die zei ook van ja, ik vind dat ontzettend moeilijk. Want ik vind het ook een beetje verraad aan mijn vader. Tegelijkertijd was ik wel heel benieuwd hoe het is om um, nou, een levenseinde mee te maken met Alzheimer. Ja. En, maar ja, dat kun je dan natuurlijk niet aan mensen vragen die het zelf uh, uh, ja, dus, maar dat klopt. Wat je zegt, het is precair. Maar ja, ook dat perspectief is belangrijk om, uh, vond ik, om in die serie verhalen te hebben. Ja. Wat heeft u van het hele stervensproces en van dit interview en geleerd over omgaan met de dood? Um, het is minder angstaanjagend geworden. Het is een onderdeel van het leven. Meer acceptatie. En het is ook geen mooi proces. Het is ook. Het loslaten is hartverscheurend en pijnlijk. Maar dat die pijn is onderdeel van het leven en dat die hoort erbij. Ik kan die nu beter accepteren en, uh, dan, dan ik vroeger kon. Ja. Toen ik die gesprekken in de krant las, want het is twee jaar gelopen ongeveer. Ja, twee jaar, dacht, precies twee jaar. Dacht ik vaak, als buitenstaande is dat niet vreselijk zwaar om daarmee bezig te. Deed je ook nog andere dingen daarnaast. Ja, ik deed, ja maar nou, het was het enige stuk in de week dat ik schreef. Bij de krant heb ik vooral uh, organiseerbanen, uh, klussen. Uh, maar ik, dit, was, dit werd de mooiste dag van de week voor mij. De dag waar, uh, ja, absoluut, absoluut. Maar je hebt in twee jaar ongeveer honderd... Honderdvijf gesprekken gevoerd. 100 ja. stervende mensen intensief ontmoet. Uh, nou, 90 stervende mensen nou ja, en een aantal mensen die vanuit een ander perspectief... Ja, ik heb 90 mensen ontmoet die uh, wisten dat zij uh, nog maar enkele weken, soms zelfs dagen, soms maanden te leven hadden. Ja. ja. Ja. Nou, en nu ligt het boek er. Het laatste woord. De kunst van leven met de dood. En het is uh, vanaf morgen in de boekhandel? Vanaf morgen in de boekhandel. Vandaag gepresenteerd. Dank Mirjam Spangers, dank uh, Gijsbert van Es voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Met het oog op de lente. Martin Melgers. Het was zeer guur en toch, en toch, het is lente. Wie er oog voor heeft, kan dat ook zien. Zoals Martin Melgers, voormalig stadsecoloog die u deze dagen in het oog meeneemt op een lentereis. Goedenavond, Martin. Goedenavond. Was je nog buiten vandaag? Ja, ik was uh, vanochtend nog buiten en vanmiddag ook. En vanochtend zag ik uh, zowaar toch weer uh, hazen achter elkaar hollen. Want het is nu volop voortplantingstijd. En ze randen er weer aardig op los, want uh, ze proberen allemaal uh, bij het mooiste vrouwtje te komen. En die fruitjes, die een deel daarvan, die heeft inmiddels al kant-en-klare jongen geboren laten worden in het gras... En dat is op zich al een wonder. Hè? Die beesten die met dit koude weer zitten dan in een ondiep koultje... met een vacht die ze behoedt tegen de kou. Ogen open, wel flaporen. Maar uh, uh, dat gaat gewoon door. En die jongens scharrelen dan rond. Eén tot twee dagen. Na 1 tot twee dagen doen ze dat al. Maar het meest wonderlijke is ontdekt door Sim Broekhuizen. Die ontdekte dat een uur na zonsondergang en dat besefte hij zich ook toen hij het ontdekte. Door heel Nederland de hazenmoeders naar de geboorteplek van hun jongen terugkeren om ze daar te zogen. Dus dat is een, een, een zeer groot wonder, een soort collectief bewustzijn. Moet je maar eens aan denken, een uur na zonsondergang, er worden door heel Nederland momenteel jonge hazen door hun moeder gezoogd. Het ja. is een wat kille relatie. Jij wou iets oh, krijgen? Ja. Het is een wat killer relatie, want dat zogen, dat duurt maar drie minuten. En vervolgens zitten ze de hele dag zitten ze weer op hun plekje buiten. En vervolgens doen hazen dat eigenlijk, dat buiten zitten, hun leven lang. Ja. Ze maken een kuiltje, een leger heet dat. Maar hun vacht, dat is eigenlijk hun huis, hun tent, hun bed. En momenteel lopen het er eigenlijk... Echt hele slimme oude hazen rond, want die hebben de winter overleefd, die hebben de jagers overleefd, de vijanden. Dus dit, is, dit zijn de slimme oude hazen die je momenteel tegenkomt. Maar wat bedoel je met die killerrelatie? Nou, die moeder die komt er één keer per dag langs. En nu oh. na nou, onze ondergang zoogt het jong drie minuten en is vervolgens weer weg. Dus om nou te zeggen dat er een, een warme, hechte band is nee. tussen de moeder, dat is niet zo. Maar het is wel weer geweldig. Het wordt als een solitair dier gezien in de haas. Stel dat ma eh, gegrepen wordt door een fors of onder een auto komt... Of uh, op wat voor manier dan ook overlijdt, dan neemt een tante die voeding over. Dus oh, het is eigenlijk een heel sociaal. Het is een. Ik, ik ben gek op hazen. Ja, dat hoor ik. <laughs> en, en waar kan de na lente smachtende luisteraar uh, hazen zien? Nou, gewoon langs weilanden rijden. En het is nu wel guur, ze zitten vooral langs slootkantjes... maar op, op uh, percelen die een beetje luw zijn... die ken ik hier daar bij mij in de buurt met, met grote gebouwen eromheen. En daar waren ze vandaag toch gewoon aan het hollen. Dus gewoon in het open buitengebied hoor je nu overal eigenlijk hazen te zien hollen. En ik denk dat zodra het weer een beetje beter wordt... dat ze dat weer massaal gaan doen. Oké, okay. dank Martin Melgers. De komende dagen horen we meer van jouw lente. Dan nu weer naar Tijnstadé in Brussel bij de Cyprus-crisis. Nogmaals, goedenavond. Is, het daar alleen, ja, goedenavond. is daar alleen ijsberen in de wandelgangen? Of heb je ook nog enig nieuws te melden? Nou ja, ik zit hier inderdaad met de, veel journalisten nog aan de persbar... hier in het Europese Raadsgebouw. Uh, je moet hem al aankomen. Uh, we uh, weten dus nog te weinig. Uh, we weten wel dat de ministers van de Eurolanden uh, op dit moment weer niet uh, om de tafel zitten met elkaar. Want de president van Cyprus zou een apart gesprek hebben met de voorzitter van het internationaal monetair fonds, Christine Lagarde. Die hebben eerder vandaag uh, al een beetje een conflict gehad. Uh, de Cypriotische president zou tegen Lagarde hebben gezegd, u dwingt mij... U eist van mij dingen die ik gewoon niet waar kan maken. En dan rest mij niets anders dan aftreden. Die twee zitten om de tafel. Nou, er wordt dus vooral hier nu politiek bedreven. Nou, mij lijkt toch dat, of vannacht, of in ieder geval morgenochtend, er toch een akkoord zal oh. moeten komen. Waarbij wellicht Cyprus iets meer zal krijgen in ruil uh... voor wat hardere afspraken daar ja, eenvoudigweg geen enkele minister ja. okay. uh, wil de verantwoordelijkheid nee. op zich nemen... Hè, voor een euro-exit van zo'n klein landje. Sterkte vannacht politieke... verder. Wat? Ja, da ja de politieke schade is dan okay. veel te groot en dat wil niemand. Sterkte vannacht verder, Tijn Sade. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek. Zo de echte Johnny's en ik eindig met een gedicht van Jan Eikelboom. De zieke. Ijskoud kijkt de spiegel naar hem terug. Een vreemde. Het oog is ronder dan voorheen, zonder de plooien van vergoelijking. Is dit ontzetting? Schrik die nog door moet dringen? Of onverschrokkenheid? Zien hoe het is en daarmee leven tot aan het mogelijke eind. Er is een afstand ongewild. Hij ziet de schedel in zijn hoofd. Memento mori op termijn. Maar wel voorlopig zonder angst. Alsnog niet van zichzelf beroofd.